Een hele middag dames en heren en welkom bij de eerste podcast van Tegen de Linkse Media. In deze serie podcast bespreken we nepnieuws en geven we je de feiten over grote maatschappelijke kwesties. Deze podcast zijn we gestart omdat de media in Nederland en in de wereld eigenlijk is links georiënteerd. En dat wordt steeds duidelijker, maar er zijn nog steeds mensen die het niet zien. En we zijn met z'n allen ons gezond verstand verloren. Dat is echt verschrikkelijk om te zien, maar het is wel zo. De politieke correctheid is enorm. En iedereen moet natuurlijk een label krijgen. En dat gaan wij proberen te ontleden. En we proberen je door de warrige tijden van nu te helpen. Maar let op. We zijn hier niet alleen voor de rechtse standpunten. En we hebben geen haat naar linkse mensen. Elk geluid moet gehoord worden. Maar waar we niet tegen kunnen is dat links, euh, linkse geluiden overheersend zijn. En dat rechts onderdrukt wordt door links... ...en het gewoon tegenhoudt. Kijk naar de Nederlandse publieke omroep... ...wat eigenlijk gewoon de linkse omroep is. Nou ja... ...na deze korte introductie... ...gaan we denk ik maar beginnen met onze eerste podcast... ...en uh, voordat we gaan beginnen... ...dit is mijn eerste podcast die ik inspreek... ...en uh, ook het kleine team wat hier achter zit... ...is de eerste keer dat we dit doen. Dus mocht je nog tips hebben... ...of ons uit willen schelden... ...maakt me allemaal niet uit... ...maar laat het ons weten... Via of onze Instagram. Stop de Linksmedia of via de e-mail stop de linksmedia mail.com. En, en dan gaan we nu beginnen met het eerste onderwerp. En dat is: hoe kan het ook anders? Klimaatverandering. En voor de mensen die het nog niet wisten, die nu aan het luisteren zijn, klimaatverandering bestaat. Maar dat bestond ook al toen wij mensen nog niet eens op deze aarde waren. Het klimaat verandert al miljoenen jaren. Maar de hele gekte rond het klimaat die aangewakkerd wordt door, nou, voornamelijk GroenLinks, maakt mensen bang. En ik neem bijvoorbeeld mijn buurvrouw niet kwalijk dat ze in klimaatverandering gelooft en vindt dat er iets aan gedaan moet worden. Want bij het NOS-journaal wordt het ook als het meest verschrikkelijke op aarde gebracht. En de meeste mensen vinden gewoon het nos ...nou, dat is de waarheid en die gaan verder niet op zoek naar de echte feiten. Waar ik wel boos van word en waar ik die mensen heel erg kwalijk neem... ...dat zijn die mensen die het bewust doen om mensen bang te maken... ...om hun eigen politieke agenda naar voren te brengen. Want dat is wat er gebeurt... En natuurlijk het grootste voorbeeld daarvan is Jesse Klaver. En als je een tegenargument geeft, die je bijna ook nooit op tv hoort, een tegengeluid, dan ben je gevaarlijk. En moet je nuanceren. En om je heen kijken. Dan zegt bij Jinek bijvoorbeeld zei Jesse Klaver, ja, kijk nu om je heen. Het is nu hartstikke warm. Maar als ik nu om me heen kijk, dat is niet het klimaat, dat is het weer. Dat is, zijn twee... Hele verschillende dingen. En dan zeggen ze tegen mensen zoals ik, die er beetje sceptisch tegenover staan, zeggen ze dan van ja, uh, jij weet het verschil tussen klimaat en weer niet. Maar dat weet ik wel, die, die mensen die het zeggen weten het niet. Maar ja, als je dat dan zegt, hè, van, uh, nou, is de invloed van de mens wel heel erg groot op klimaatverandering en is het wel een enorm probleem? Nou, dan krijg je natuurlijk de standaard lading over je heen en word je gewoon de mond gesnoerd en in een hoek gedouwd van gevaarlijke mensen. Dan moet je niet naar luisteren, ze zijn gevaarlijk. En uh, daarom wil ik jullie twee fragmenten laten horen. En ik hoop dat het goed werkt. Uh, het eerste fragment zijn vier klimaatwetenschappers, die uh, geven een soort van persconferentie en uh, nou ja, luister maar gewoon. Luister goed, want het is in het Engels, maar dit bewijst alles dat het gewoon niet waar is dat de wereld ten onder gaat als we nu niet iets doen. En daar gaan we nu even naar luisteren. Dr. Tim Ball, een historical climatologist, sent me a sentence, one sentence, which I think is, is beautiful to end this particular topic if you want to go on to others. He said, you can mention that it was warmer than today for at least 95% of the last 10,000 years. That's what he said. Uh, James? Yes. We're, you know, I hope people watching this get the idea that there's a lot of data on the other side that we're all fighting to get in pieces of data because there's so much to say. And I just want to read something that they should read this at the Climate Summit. I, I think they should really read this today to describe what's going on. And, and this is from a reliable source, American Meteorological Society Monthly Weather Review publication, that the Arctic Ocean is warming up. Icebergs are growing scarcer, and in some places, the seals are finding the water too hot, according to a report by the Commerce Department at Bergen, Norway. Reports from fishermen, sea hunters, explorers all over point to radical change in climate conditions. Why aren't they reading this? Uh, and hitherto unheard of temperatures in the Arctic zone, exploration expeditions uh, report scarcely any ice as far north as 81 degrees. Soundings show the Gulf Stream very warm. Masses of ice have been replaced by moraines of earth and stones. And it goes on and on. Within a few years, it's predicted that due to the ice melt, the sea will rise and make most coastal cities Uninhabitable. What year was that written? Oh, oh, that's right. I'm sorry. This is this is 1922. Uh, this is November 1922, and this is real. This is not urban legend. This has really happened. This was really reported. It was warm then, and and then guess what happened after that? Of course, it cooled off and. And uh, so I just had to throw that. Review, one of the monthly weather a review. Meteorological Society yeah. publication. These one. were all facts. It was yeah. extremely warm back then in the polar regions. Well, could I have one up, Tom, ahead. for a second here? <laughs> okay. The, Tom mentioned 90%. The, 90% the of the time since the Ice Age, the Earth was warmer than it is now. Actually, 90% of the time since creation, the Earth was warmer than it is now. Because the geological evidence indicates that over all of geologic history, 4.65 billion years, somewhere between 5% and 10% of that time, was there any substantial ice on Earth? And now there is. There's Greenland, Antarctica, and then summer ice all over the planet, well, lots of places. So you're talking 5% or 10% of the time was the planet cooler than it is now. Yeah, and just to add to that, we're at one of the lowest levels of CO2 in Earth's history. Okay. Yes. That's a That's really very important. point. I mean, 440 million years ago, when we were in the depths of the coldest period in the last half-billion years, we had 1,100 percent of today's CO2 levels, according to geologic proxies. So yeah, CO2 is very low right now. They say 40 percent rise in the last century since 1880. Well, that's peanuts in natural terms. Nou ja, kijk, uh, dit wordt met uh, heel veel feiten en gewoon rustig gebracht. Zonder hysterie, zonder bangmakerij. En dan laten we nu even een spotje horen van de tegenpartij. En dan zien jullie, nou ja, jullie horen het, hoe bang mensen worden gemaakt. Gewoon een soort doemscenario wordt uh, gecreëerd. Luister even. De aarde. Een klein stukje rots in het universum met de perfecte afstand tot de zon om het leven mogelijk te maken. Al honderdduizenden jaren is het leven, samen met de aarde, in een stabiele balans. Van groot belang voor deze balans is de temperatuur in onze atmosfeer. Deze wordt in belangrijke mate bepaald en stabiel gehouden door broeikasgassen in de atmosfeer, zoals CO2... CO2 zorgt via het broeikaseffect ervoor dat de warmte van de zon bewaard blijft. Zo blijft de temperatuur op aarde comfortabel en kunnen wij hier leven. Zonder broeikaseffect zou het nu min 18 graden Celsius zijn op aarde. In de laatste 650.000 jaar is de concentratie CO2 tussen de 180 en 300 parts per miljoen gebleven. In de laatste 150 jaar is de concentratie CO2 van 280 naar 400 gestegen. Wij als mens hebben dit vooral met ons gebruik van fossiele brandstoffen veroorzaakt. Hoe? Nou, relatief aan de honderden gigaton per jaar die de natuur aan CO2 uitstoot en verwerkt... lijkt de extra 30 gigaton die de mens uitstoot misschien niet veel. Maar deze 30 extra gigaton zijn genoeg om het sneeuwbaleffect in gang te zetten. Dat werkt wel. De extra CO2 zorgt via het broeikaseffect ervoor dat er meer warmte van de zon bewaard blijft. Hierdoor smelten de ijskappen sneller omdat ijs wit is, weerkaatst het het zonlicht. En als de ijskappen smelten, zal de aarde minder licht weerkaatsen. Oceanen kunnen minder CO2 opnemen zodra ze warmer zijn. Dus, pederom, meer CO2 in de atmosfeer. Dus een hogere temperatuur. enzovoort. In de laatste honderd jaar is door dit sneeuwbaleffect... de gemiddelde temperatuur op aarde 0,8 graden gestegen. Maar wat maakt een graadje warmer nou eigenlijk uit... Overstromingen, orkanen, droogtes met misoogsten als gevolg... en bedreiging van bepaalde dier- en plantensoorten... zijn gevolgen van deze temperatuurstijging. Deze problemen kosten onze overheid straks veel geld. En wat onze overheid geld kost, kost jouw geld. Wellicht draag je al bij aan vermindering van CO2-uitstoot... door te recyclen, de fiets te pakken... of door de verwarming een graadje lager te zetten. En dat is goed, maar... Wist je dat de CO2-uitstoot van 40 jaar geleden nu pas zorgt voor veranderingen in de gemiddelde temperatuur? En onze kinderen moeten over 40 jaar strijden met de gevolgen van onze uitstoot op dit moment. Het is duidelijk dat we de uitstoot van CO2 moeten verminderen, of beter zelfs, geheel elimineren. Maar waarom gebeurt dit dan niet? De besluiten over aanpak van klimaatverandering liggen helaas niet in handen van de burger... maar in die van multinationals, zoals oliemaatschappijen. Deze zijn machtiger dan de meeste staten in de wereld. Als de politiek het gebruik van fossiele brandstoffen wil afbouwen... zal dit een financiële bedreiging vormen voor de fossiele sector. Deze zal dan ook bestreden worden door multinationals... met investeringen in diezelfde fossiele sector... Het gevolg daarvan is dat de invloed van multinationals op de wereldwijde politiek exponentieel is gegroeid. Wat nu? Klimaatverandering is duidelijk een dreigend gevaar voor ons welzijn, onze welvaart en onze planeet. Helaas is er tot op heden nog geen effectief klimaatbeleid gevoerd. Dit komt grotendeels door de grote invloed van multinationals. Maar ondanks dat multinationals zoveel macht hebben is het de verantwoordelijkheid van de staat... om klimaatverandering tegen te gaan. Deze zal adequaat moeten reageren... en met duurzame initiatieven moeten komen. Met een groene economie... kunnen we weer terugkeren naar een stabiele balans... tussen het leven en de aarde. Zo hoor je... dat er gewoon een enorm doemscenario wordt gemaakt... voor iets wat eigenlijk... wat, wat gebracht wordt als een feit. Maar... Het is helemaal geen feit dat de, dat de mens daar iets aan kan doen. Dat is geen feit. Maar het wordt wel gebracht als een feit. En dan krijg je natuurlijk het verhaal van ja, uh, uh, 95% of wat is het ondertussen zijn ze weer gezakt. Uh, bijna alle wetenschappers vinden dat, maar dat is helemaal niet zo. Er zijn genoeg lijsten op internet, en ik raad je ook aan om dat ook echt op te gaan zoeken, die bewijzen dat, helemaal, uh, dat het gewoon niet waar is. Dat niet... Bijna alle wetenschappers dat vinden. Kijk, ik heb die cijfers nu niet paraat. Maar ik weet zeker dat, nou ja, dat, dat het gewoon niet waar is. Het klopt gewoon niet. Het klopt niet. Nou ja, genoeg voor nu even genoeg over klimaatverandering. Daar komen we in, in de volgende podcast op terug. Uh, maar daar wil ik het nu even hebben over een uh, persoon die mij is opgevallen. Ik zat een beetje op YouTube te kijken. En uh, ik kwam een persoon tegen. Een vrouw. Uh, voor zover dat mag. Misschien ben ik er heel seksistisch aan het doen, maar het, het is een vrouw. Anne Fleur Dekker. En ik laat even die naam bezinken. Anne Fleur Dekker. En uh, nou ja, ik, ik ga gewoon een paar fragmenten laten horen. En dat zegt eigenlijk al alles. Uh, waar het hier in dit fragment over gaat, ze had namelijk meerdere tweets uh, gepost die uh, volgens sommigen tot geweld... Uh, het vragen om geweld werd geïnterpreteerd. We gaan naar weer luisteren. Oh, Paul, en dan was sporten, een... ja, ja, ik ga praten met Anne-Fleur Dekker. Wie gaat er mee? 500 stenen gooien op Wilders? Volgens Anne-Fleur Dekker zit hier aan tafel... was dat een cynische reactie op een vrouw... die een moskee met stenen wilde bekogelen. Voor Wilders uh, was het in ieder geval aanleiding... om aangifte tegen haar te doen. Uh, ik begrijp dat jij nu bedreigd wordt. Um, ja, maar dat speelde wel al voor die tweet. Ten eerste, die tweet is uh, een jaar op, oud. Een oud. Jaar oud. Ja. <laughs> dat sowieso. En... Um, ik heb sinds anderhalve week, sinds ik een, een, een artikel heb geschreven... over Charlie Baudet op jo.nl, uh, heb ik een hele hetze achter me aanlopen En word ik inderdaad bedreigd en zit ik ondergedoken. Ja. Nou, laten we... Uh, nou ja, helemaal ondergedoken. Je, je zit ook hier aan tafel, hè? Dus in die klopt, zin, klopt. Maar mee. ik heb wel... Ja. Uh, nou ja, escort gehad hier naartoe, beveiliging ja, ja. Okay. Uh, bij de studio. Wie gaat ermee 500 stenen op wilders gooien, vind ik wel een ludieke actie. Ja. Dat, uh, dat is natuurlijk toch een vrij onnooselijk woord, of niet? Klopt, maar je moet hem wel even laten zien met de tweet waar die aan gelinkt staat. Ja. Het punt dus... is dat Twitter, ja, dat is de, deze weliswaar, dat is een vrouw die zegt... ik ben op zoek naar mensen die samen met mij stenen willen gooien naar de moskee van Beringen. Minstens ja. 500 mm. mensen, als ludieke reactie op de radicale moslimgeweld van de afgelopen nacht. Nou, allemaal smakeloos, dit ja. ook natuurlijk. Alleen het punt is dat context op Twitter vrij snel ontbreekt. Nee, en dan blijkt. wordt het ene gedeelte wel meegedaan en het andere niet. En dan vraag ik nogmaals. Als je tweet gaat stenen gooien op Kurt Wilders, terwijl je weet dat hij al meer dan eh, tien jaar dagelijks en, en nacht en altijd maar weer beveiligd moet worden. Ja. Vind je dat dan wel een goede tweet? Um, ja, nog steeds. Ik heb er geen spijt van. Het is een. Uh... Ik heb het heel erg getweet om de dubbele, mo dubbele moraal aan te tonen over hoe er gesproken wordt. Als iemand een moskee wil gaan lopen, bekogelen valt niemand erover. Als iemand iets uitspreekt tegen Geert Wilders, valt in één keer wel iedereen erover. En dat laat gewoon echt de dubbele moraal zien tussen aan de ene kant Geert Wilders en in dit geval moslims aan de andere ik, kant. Ik zou denken, het lijkt een oproep tot geweld, en dat doe je dan tegen iemand waarvan je weet dat hij ook al tien jaar lang zwaar beveiligd moet worden, langer dan dat, ja. om da omdat hij al voor zijn leven moet vrezen. Bovendien ja. ja. zou kunnen zeggen, ook je roept twee keer op tot geweld. Eerst tegen die moskee dat is verkeerd. En ook tegen wilders. Dus uh, je volgt het, dat het feit op het, het verkeerde pad. Nee. Het is geen oplossing tot geweld. Nee, nee, maar ja, het, is, het is een gat een... natuurlijk. Het, het, het is humor. Maar nee, het wel bestellen. is ook geen humor. Op social media is het wel buitengewoon riskant... om dit soort grappen te maken. Maar oh, ja, voor je dat weet wordt het uit een verkeerde context... Ge, ge, ge, en, nogmaals, en dan kun jij het als een grap bedoelen, maar dan worden de andere mensen weer serieus opgewacht. En nogmaals, het is geen grap. Ik bedoel het ook bloedserieus in de zin van niet om geweld op te roepen, om dubbele moraal aan te tonen. Ik bedoel, het laat nou, wel zien. Maar dan ja. moet je wel een soort onderschrift erbij gebruiken. Want als jij zegt. Nou ja, het staat dus gelinkt aan die tweet: 500 stenen, 500 stenen op Wilders. Ja. En dan moet je wel in drie zinnen uitleggen dat dat een grap is. Ja. Ja. Want anders gaan andere mensen natuurlijk toch denken, ja, er zit iets serieus in. Ik begrijp jouw humor, hoor. Ik hou ook van harde humor. Nou ja, het, dus is, als, uh, het is geen humor en die staat staat er tussen haar, is, Maar is, het, is, uh, uh, uh, het lijkt mij een vrij onnozele tweet, maar jij zegt nee en ik heb er ook geen spijt van. Nou, ik heb er geen spijt okay. van. Volgende. Ik wil een taart op Baudet gooien. Ja. Ik weet niet meer waar ik, niet ik dat precies zei. Maar, um, Nog dat, niet zo heel lang geleden. Nee, volgens mij was dat tijdens de hetze ook al. Of in ieder geval ja. na de beveiliging. vind de je de daar vijfers? zelf van? Misschien niet compleet handig. Nogmaals, ik uh, heb die dag volgens mij voor deze tweet... heb ik die pagina gedeeld uit zijn boek waarin hij uh, verkrachting goed praat. En nee, dan nee, vind nee, ik waarin... een taart op iemand gooien. Een romantische uh... van hem dat doet, hè? Klopt, maar hij heeft in, in verschillende media al zich al uitgegeven... zeg maar, geïdentificeerd met de hoofdpersoon. Uitspraken die hij heeft gedaan, onder andere de wil door. Uh, Julien Blau, die hij op uh, de post online maar goed praat. als een uitspraak van iemand jou niet zint... dan is ja. dat toch nog geen reden om daar op een gewelddadige manier op te willen reageren? Nou ja, ik A, ik denk niet dat Baudet. een taart gooien gewelddadig is. Dat denk B, je niet? B, ik ga het niet doen. C, uh, oh. wat is erger? Verkrachting goed praten of een taart op iemand willen gooien eventueel? Het is een Yo. romanfiguur. Ik, ik, ben, ik ben helemaal niet... Ik ben nee, helemaal maar hij schrijft wel van, artikelen op de Om, om verder te... waar hij naar Julien Blauw, wat een bijna-verkrachtingsgoeroe ja. is, goed praat. Ja, ja. ja. ja. En maar de, jij zegt dan, dan vind ik dat ik mensen wel mag oproepen... of in ieder geval zelf een taart op iemand mag gooien. Ik zeg, ik wil. Ik heb het niet gedaan. Ik heb ook niet gezegd dat ik nee, het ga doen. Nee, maar de volgende tweet was deze. Lieve mensen, willen jullie ja. voor mij in de gaten houden of Cherry Forum ergens openbaar optreedt? Dat kwam vrij snel daarna. Ja. Daarmee wek je toch de suggestie dat je dat wil doen en dat je even wil weten waar je dan naartoe moet. Of en dat was ook niet het enige wat ze uh, zei. Want ze zei ook nog dat Forum voor Democratie fascistisch is. En natuurlijk ook de PVV. En uh, Theo Hidema reageert, uh, reageert hier op. Die wordt hiermee geconfronteerd bij Harry Mens. En uh, nou ja, uh, Theo Hidema reageert zo. Over fascistisch ja, is... gesproken, er stond hier, in de, stond hier in de algemene dagbord... ik vind het bijna fascistoïde en ik vind het eng. Anne -Fleur Decker, en wie? Anne-Fleur Dekker. Die wie, zegt wie, dat an, over Thierry wie, Baudet. Wie is Anne-Fleur Dekker? Heeft hij een huishoudschotje of zo? Anne-Fleur doet zo'n breikursus? Nee, maar jullie zijn toch... Daar staan jullie toch verder van, mag ik aannemen? Ja, ik ken dat hele mens niet en ik, en, en, en, en ik heb het stuk niet gelezen. Nee. Theo? Ik, ik vind het bijna fascistoïde, wat, wat zo al... Oh, dat komt natuurlijk omdat wat Rutte gezegd heeft. Nu snap ik wat het allemaal Wat heeft al Rutte flink. gezegd? Hoor? Nou ja, Rutte, die, uh, ik, had me, ik had me voorbereid op een vraag van jou, maar die komt niet. Uh, zo van, uh, hoe is dit nou allemaal zo gelopen? En dan had ik bedacht tijdens de wandeling naar de wc, weet je wat ik zeg? Ik, ik zeg van, het is volbracht, Harry... Maar mevrouw. ik denk, nee, dat moet je niet doen, want dat is zo definitief en pontificaal of de klus klaar is. Ja. Nee, ik denk, weet je wat ik zeg? Es ist bereikt, Pats, boom. Twee zetels in ene keer. En dan ben ik een beetje de stijl van Rutte aan het praten, want die verkoopt nu ook zijn praatjes voor de export. Rutte, die heeft een verkiezingsoverwinning behaald, vindt hij. Zijn coalitie ligt aan gruzelementen. Zelf heeft hij een bakstemmen verloren, zijn coalitiegenoot is failliet, mag ik het zo zeggen. En nu, Pardus presenteert hij zich als een zegevierend uh, veldheer Europe, in een Europees verband, wel. Want hij heeft de en dan kom ik een ander vleutje... de verkeerde populisten buiten de deur gehouden. Ik denk, wie zijn dat nou weer? Uh, vroeger was het Wilders, die was populist. Maar is er dan nu een slagvolk wat nog erger is? En dat zal Anne Fleurtje bedacht hebben. Die denkt, oeh, Rutte ziet een nieuwe categorie. Wilders is het niet meer. Deze categorie is nog erger. Zullen wij wel wezen? Ja, dat pas... zal Anne Fleurtje gedacht hebben. Want is het toch weet... pas het begin, mag ik aannemen. Ja, nu maar Ru twee... Rutte verkoopt zijn plaatjes voor de export. Want uh, maar jij doet het binnenland. Merkel, die heeft de hete heetade van de AFD... En Hollande heet de hete adem van Marine Pen. En hun tegenstanders noemen ze allebei populist. En nou gaat Rutte zijn verkiezingsnederlaag camoufleren... door hier de veldheer uit te hangen die in Europees verband de populisten verslaat. Nou, dat geeft hem een mooi uitzicht op een mooi baantje. Maar wat hij doet, en dat is echt schandalig... hij schoffeert daarmee bijna 2 miljoen van zijn landgenoten. Die zet hij neer als wat Anne Fleurtje denkt dat het zijn fascisten. En Anne Fleurtje wordt al bang, want die vindt het eng. Ja, dat is natuurlijk een geweldige reactie, want ik kende uh, Anne Fleur Dekker. Kende ik ook niet. Nooit van gehoord. Uh, had dat eigenlijk liever zo willen houden. Maar ja, ik ken haar nou helemaal nu. En ik ging dus een beetje onderzoek doen. En ze schrijft voor het linkse uh, blad en internet site Joop. Of Joop. In ieder geval J-O-O-P.nl. En ik kende die site zelf ook niet, het is een linkse site, dus dat uh, is logisch dat ik die niet ken. En ik ging dus naar joop.nl en wat blijkt? Het is van de BNN Vara. En het mag natuurlijk dat een omroep, uh, een, nou ja, een omroep heeft natuurlijk een eigen kleur. En dan mag je gewoon uitdragen, daar heb ik helemaal niks op tegen, maar uh, dit wordt gebracht als een nieuws site. En bijvoorbeeld het programma na het nieuws, dat meestal volgens mij na het één uur of zo op NPO1 eh, wordt uitgezonden, is ook van BNNVARA. vara En dat kan je dus niet serieus nemen als onafhankelijk nieuws. Want ze hebben dus een linkse agenda. Dus breng het dan ook niet als nieuws zijnde, maar dat doen ze wel. En ja, dat is gewoon echt absurd dat dat gebeurt en dat dat ook gewoon toegelaten wordt. En dan heb ik hier nog een voorbeeld van, uh, nou ja, hoe de politieke partijen de NPO willen, uh, naar zich toe willen trekken. En dat las ik net, dus dat pak ik er heel even bij, dat artikel. En, nou ja, hier zie je het. Loss, jullie zien ik vergeet steeds dat jullie het niet zien en dat ik het moet vertellen, maar dat maakt niet uit. Uh, de publieke omroep NTR heeft een deadline gekregen van DENK, de partij DENK. Als de staatstelevisiemakers niet voor een bepaalde datum zich distancieren van uitspraken van programmamaakster Fidan Ekies. dat is de uh, presentatrice van de Nieuwe Maan en die was uh, afgelopen week bij Jinek te gast, dan zwaait er wat. Ekies had gisteren in Jinek gezegd dat Denk niet voor vooruitgang zorgt, maar voor stagnatie. En verweet hen een politieke intimidatie op de media los te laten. Dus Denk... Gaat, uh, ...heeft een brief, mail of twit, twit, uh, uh, tweet sorry, uh, gestuurd naar de NTR. Met daarin, als jullie niet jezelf distangeren van die uitspraken... ...dan zwaait er wat. Nou, ik hoop echt dat de NTR het niet doet... ...en dan ben ik benieuwd wat er dan zwaait. Nou ja, we moeten misschien met z'n allen hun uit uitzwaaien. Dat zou misschien een heel goed idee zijn, maar ik ben benieuwd wat er dan gaat gebeuren. Wat ze gaan doen. Daar ben ik echt heel erg benieuwd naar. En Fidan Ekis... Uh, die uh, levert een beetje kritiek op de uh, moslimgemeenschap. En daar is natuurlijk niet iedereen blij mee. En die reageerde, reageerde hier als volgt op, uh, op Twitter. En dan citeer ik... Ik ga stuk. De NTR krijgt een deadline van DENK... om zich te distancieren van mijn uitspraken. Popcorn. <laughs> nou ja, dat vind ik best een uh, leuke reactie. Maar het is natuurlijk echt... Abs het is gewoon eng. Het is gewoon echt eng dat DENK de media probeert te beïnvloeden. Het is gewoon diep en diep tri triest. En ze doen dit vaker. Maar ja. Ja, sorry voor de onderbreking maar de opnameapparatuur viel uit. Maar in ieder geval, wat DENK doet, dat kan gewoon niet. Dat is echt verschrikkelijk. En dit doen ze vaker en we gaan er hier dieper op in, uh, later in een latere podcast. En dan wil ik nog één ding met jullie bespreken en dan uh, is helaas alweer het einde van deze eerste podcast. Sylvana's bijeen valt provincie aan. Noord-Holland is een wit, conservatief bolwerk. En dit laat ik even bezinken. Sylvana Simons. Nou, daar ben ik al niet zo'n fan van. Want die zegt dat discriminatie moet stoppen, maar zij is volgens mij echt de grootste uh, racist die er bestaat. Want zij haalt overal ras bij, waar niemand iets achter denkt. Denkt zij het er wel achter? En uh, ze, uh, zij heeft het niet zelf gezegd, maar haar politieke partij heeft het gezegd. Maar ja, zij is een eenmansfractie uh, in de gemeenteraad van Amsterdam... En de, ik weet zeker dat, dat dit gewoon van haar komt. En uh, dit is de Facebook-post die bijeen de, de Partij van Savannah, uh, plaatste. Uh, omdat uh, Defica Partiman, geen idee wie dat is, maar uh, die heeft de eerste ribius Tiger penning gewonnen. Wat die prijs is, weet ik niet. En ik zie dit nu pas net, dus we hebben dit niet voorbereid. Maar ik ga het toch bespreken. En. Uh, nou ja, dit is die post. Ik citeer nu. Van harte gefeliciteerd, Devika Partiman, met het winnen van de eerste Ribius uh, Pedetierpenning. 100 jaar na de invoering van het algemeen kiesrecht heb je deze prijs meer dan verdiend. Als initiatiefnemer van stemmen op een vrouw, dat, dan wordt er gelinkt naar een Facebookpagina die daarvoor uh, opkomt, heb je niet alleen vrouwen in Noord-Holland, maar door heel Nederland weten te inspireren en empoweren. Je staat aan de wieg van een beweging van meer politieke betrokkenheid van vrouwen. Dat je als activist bij dan weer een Facebook-pagina uh, Nederland wordt beter deze prijs hebt gewonnen in het witte conservatieve bolwerk provincie Noord-Holland. Dus ze noemt de provincie Noord-Holland noemt ze een wit conservatief bolwerk. Ja, ik moet toch om lachen, want ik vind het gewoon lachwekkend. Dat, hoe kan je dit bedenken? Hoe komt het in je op om dit uh, überhaupt ja, in je hoofd te, uh, te bedenken en dan ook nog eens te posten? Dat is gewoon echt. extreem <laughs> verschrikkelijk. Het is gewoon, gewoon lachwekkend. We zijn gewoon echt gek aan het worden dat we hier. deze, deze mevrouw gewoon een, een. dat zij een partij heeft die ook een zetel heeft, hè? Het is niet zo dat ze gewoon uh, geen invloed heeft. Want ze heeft daar een zetel. Nou ja, ze doet niet mee aan de Provinciale Statenverkiezing. Nou, gelukkig maar. Want ik denk niet dat ze een zetel had gehaald. Anders dan was het echt gewoon... Dan had ik het liefst willen emigreren. Want dat is echt verschrikkelijk. Als zij ook nog eens daar uh, invloed krijgt. Dat is gewoon echt verschrikkelijk. Maar ja. Sylvana Simons. Uh, ik, uh, ja. Ik heb er gewoon geen woorden voor. Maar ja. Aan al dat leuke komt een eind. En dus ook aan deze eerste podcast van Tegen de Linkse Media. En uh, ik vond het best wel leuk om in te spreken. Uh, en ik moest me nog eigenlijk best wel inhouden. En uh, ik, doe, ik heb dit nu nog een beetje gedaan met een, met een script. Een soort van. Ik ben er echt totaal hele andere dingen gezegd die niet erin staan. Maar dat komt omdat het, ja, het is onze eerste keer. Dus het is ook nog een beetje spannend natuurlijk. Maar Mochten jullie nou tips hebben, laat het ons dan weten via de onze insta. Stop de Linkse Media of via de mail stop de En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het luisteren en tot de volgende keer bij de podcast van Tegen de Linkse Media.